Mark Hokker met het NOS-journaal. Het aantal liquidaties in Amsterdam is vorig jaar sterk gedaald. Het waren er tien. De jaren ervoor waren het er veel meer. Dat kwam volgens het Openbaar Ministerie door een conflict tussen twee drugsbendes. Dat conflict lijkt te zijn uitgedoofd, zegt het OM, doordat er criminelen zijn doodgeschoten en andere bendeleden zijn gearresteerd en vastzitten. De Nederlandse bank heeft een meldpunt geopend voor klokkenluiders. Mensen uit de financiële wereld die fraude, corruptie, witwassen of andere misstanden willen melden, kunnen daar terecht. Ze moeten wel eerst proberen de wantoestand met hun eigen bedrijf te bespreken. Als dat niet lukt, kunnen ze anoniem met de Nederlandse bank praten. Het meldpunt is niet bedoeld voor klanten die klachten hebben. Het is nog onbekend of de Utrechtse serieverkrachter Gerard T. in hoger beroep gaat. Vanochtend werd hij veroordeeld tot de maximale straf van 16 jaar cel voor de verkrachting van vier vrouwen. Hij krijgt geen TBS omdat hij niet wilde meewerken aan een onderzoek. Hij moet wel een schadevergoeding betalen. De rechtbank is geschokt door de wreedheid van het handelen van Gerard T. De schade voor de slachtoffers is ook nu na 15 tot 20 jaar nog groot, zei de rechter. Een Spaanse ambtenaar moet een boete betalen omdat hij zes jaar lang niet naar zijn werk was gegaan. De toezichthouder van een afvalwaterzuivering ontving in die periode wel een jaarsalaris van 37.000 euro. De afwezigheid bleef onopgemerkt omdat het waterzuiveringsbedrijf ervan uitging dat de man in dienst was bij de gemeente. De gemeente dacht juist dat hij in dienst was bij het waterzuiveringsbedrijf. De man van 69 liep in 2010 tegen de lamp toen hij een onderscheiding zou ophalen omdat hij 20 jaar in dienst was. Nu is besloten dat de Spanjaard een boete van 27.000 euro moet betalen. Het weer vanuit het zuidoosten steeds meer zon. Het wordt een graad of 5. Vannacht op veel meer plaatsen lichte vorst. En morgen meer bewolking en tot de avond droog. Zondag kans op regen of natte sneeuw. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk met een vrachtwagen en een auto op de A16 Rotterdam richting Breda zijn bij Knopentebrechtse Plein drie rijstroken afgesloten. En dat geeft file op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Spaanse polder en Knopentebrechtse Plein 6 kilometer. En op de A20 richting Hoek van Holland 3 kilometer file bij Rotterdam-Krooswijk. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 De snelste stijger deze week is de Chainsmokers. Tien plaatsen gestegen. En de snelste daler, ja sorry Jonas, is Justin Bieber met als Show 12 plaatsen gedaald. Niet getreurd. Er zullen vast wel weer nieuwe nummers aankomen. Want Justin Bieber is op dit moment goed bezig qua muziekmakers. Helemaal vergelijk met vroeger. Hé, hey en erin, er is een klein wonder gebeurd. Ik hoef het niet alleen te doen deze week.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 Artiesten nieuws hebben. Je hebt alle nummers uh, weer klaargezet voor me. Ja dat klopt helemaal. Hé, hey, we gaan. Uh, voordat we gaan beginnen gaan we eerst even luisteren naar de top 3 van uh, vorige week. Weet je nog hoe die eruit zag? Nee! Nou, hier komt hij. What drie. up day? It gets into your body. And it flows right through your blood. We can tell each remember Nummer twee.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 van deze week. Laat hij uh, zes weken in de lijst staan. Hoogste positie was uh, 31. Maakt me eerlijk zeggen, Ik uh, denk niet dat hij hem uh, lang gaat volhouden. De weekend met uh, In The Night. I don't think you... Hier op de Euro Breakdown op uh, ZFM's antwoord. We zijn uh, toegekomen aan de eerste nieuwe binnenkomer. En deze man die komt uit uh, Noorwegen. Nou man, man, man. Jongen, is het eigenlijk nog?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 Together, I love to hold you close tonight and always. I love to wake up next to you. I love to hold you close tonight and always.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 GEZ samen met BB Rick Me, myself en I. Hier kunnen jullie een breakdown op de CFM's antwoord. Woo, it's just me, myself and I. Solo ride until I die. Cause I got me for life.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 And I don't like talking to strangers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 Rick Rikter met Mima me, myself and i nieuwbidders gekomen deze week op een mooie 34 blik. En de 33 slaan we over en we gaan naar de 32 toe. Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa met Maurice Mulder. En die is bezig met een goede opmars hier in Nederland. Dat zo direct dat meer over een uurtje worden Nederlands Top 40. Maar dit is uh, Major Laser uh, met Light It Up op 32 <middels> Van Major Laser samen met uh, uh, Naila, geloof ik, hè? als ik het goed zeg, toch? Ja, Ja, volgens mij wel. Moet ik spreken? Ja, samen met Naila. Light it up, inderdaad. Hey, we zijn uh, aangekomen aan de, de laatste nieuwe binnenkomen. Ik zei toch, we gaan er uh, snel doorheen.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 Of je hem Zonvoort. Zo direct, uh, zonder lijstje. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Mooi. Maar eerst doe een Lipa met Be The One. The moon, the moon, no, you're not anyone. Can I please talk to you for a minute? Talk to you for a minute Can I please talk to you for a minute? Een van de twaalf zittenblijvers, er zit uh, Duke Jumont met Ocean Drive. Ondertussen alweer vijf uh, weken lang in de lijst. Vorige week dus op 28 en uh, deze week uh, ook op 28. En uh, we hebben de eerste kwart alweer uh, ruim gehad. We zitten, uh, zijn wel drie kwartier bezig, maar uh, ja, klein detail. En uh, je krijgt even een kleine mee uh, van de platen die we hebben overgeslagen. En die we hebben gehad natuurlijk van niemand minder dan Sander... Al zes weken in de lijst op nummer 40, The Weekend met The Night. En nieuw binnengekomen deze week op nummer 39 is Ellen Walken met Fader. Op nummer 38 hebben we Avicii met Broken Airways. En op nummer 37 hebben we Zane met Pilot Walk. Op nummer 36 op drie weken in de lijst, Tuna Chuamo. en Taya Cruise met Booty Bounce. En op nummer 35, vorige week op 23, Justin Bieber, I Show You. Meteen de snelste daler van deze week met mijn liefste twaalf plaatsen zoals je al zei. En nieuw binnengekomen deze week op nummer 34 is G.E.C. En Bebe Rexha met Me, Myself en I. En op nummer 33, Sikala met Sweet Loving. Al 9 weken in de lijst nummer 32... Major Lazer featuring Nyla met Leiderdaad. En nieuw binnengekomen deze week op nummer 31... Dua Lipa met Be The One. En op nummer 30, al twee weken in de lijst... 99 Souls featuring Destiny Child en Brady met The Girl Is Mine. En op nummer 29... Avicii for a better day. En nummer 28, we hebben we net gehoord. Al vijf weken in de lijn, de Man met Ocean Drive. De, de Euro Breakdown op Vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En wij draaien nu dus nummer 27 voor jou. Een nummer van uh, Nederlandse bodem. Jawel, er staan nog uh, maar liefst uh, tweeën die van Nederlandse bodem komen deze week. En is er één van. Dit is Jay Hardway met Electric Elephants op 27. the Euro Breakdown. Give it to me. I met a boy last week trying to run that game. It, it sounds so sweet when he say my name. I say, Nummer 26 van deze week, dames, met het kleurende uh, uh, seks. Ja, we zijn uh, bijna toegekomen aan het laatste nummer van het eerste uur, maar niet voordat ik uh, wat uh, nieuws uh, voor je heb over onder andere Katy Perry en Kanye West. Maar we beginnen met uh, Barry Manilow, want die is uh, met de spoed opgenomen in het uh, ziekenhuis.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 Ja, is het hem? Ja, het is no hem dat je hebt de goede klaar Dankjewel. Up, up, We wel. Put your hands up to the sky. put your hands up to the sky The noise out there? It's like a rave, we burn it down like blood fire. Yeah. Can you hear the noise around? We gonna rave for tonight, blood fire. Can you hear the noise?